Uur. Dit is Jeroen Jeppe met het internationaal. Je proeft doen waarbij wordt gekeken naar de hersenen van jonge criminelen. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft aan de Tweede Kamer dat dit kan bijdragen aan een betere aanpak van jeugdige criminelen. Hij baseert zich hierbij op een onderzoek van het wetenschappelijk onderzoeksbureau WODC. Bij de aanpak van criminelen wordt tot nu toe vooral gekeken naar sociale en psychologische factoren, maar de onderzoekers pleiten ook voor het gebruik van de neurowetenschap. In de proef wordt bijvoorbeeld de hartslag gemeten om stress en oplopende agressie te signaleren. Ook worden bij proefpersonen hormoonmetingen gedaan. Tegen de Rabobank is aangifte gedaan van misdaden tegen de menselijkheid. Via een dochterbank van de Rabo in Californië zou Mexicaans drugsgeld zijn witgewassen. En dit witwassen is volgens mensenrechtenorganisatie SMX Collective een misdrijf met slachtoffers. De organisatie heeft daarom aangifte gedaan tegen de top van de Rabobank namens een in Nederland wonende Mexicaan. De Rabobank heeft de dochterbank in 2015 gesloten en zegt volledig mee te werken met de Amerikaanse autoriteiten. Ruim twee derde van de Fransen vindt dat François Fillon zich moet terugtrekken uit de race om het presidentschap. De conservatieve Fillon ligt onder vuur sinds een satirisch weekblad onthulde dat hij zijn vrouw jarenlang betaalde, terwijl ze daarvoor niets deed. De meerderheid van de Fransen denkt ook dat de conservatieven met Alain Juppé aan het roer meer kans maken om de presidentsverkiezingen te winnen. Bioloog en tv-maker Freek Vonk is op de Bahama's gebeten door een haai. Daarmee is hij gewond geraakt aan zijn arm. Op Facebook schrijft hij dat hij drie uur is geopereerd en meer dan 100 hechtingen heeft, maar dat de pezen en spieren in zijn rechterarm grotendeels in orde zijn. Vonk was op de Bahama's voor een nieuw tv-programma. Het wereld is zacht met temperaturen van 9 tot 13 graden. Er zijn vanmiddag wel wolkenvelden, maar het blijft droog. Vanavond gaat het vanuit het zuidwesten weer regenen. Morgen opnieuw zacht met een graad of 11 en meer zon. In het weekend wordt het wisselvalliger en frisser. Dit was het NOS vanavond. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Hier is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Leidschendam, drie kilometer door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht, vertraging zo'n vijf minuten. En ook een spoedreparatie op de A27 van Breda naar Utrecht...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 Ik bel nog een keer de deur gaat heel langzaam open staat een oud vrouwtje ik zeg dag mevrouw ik ben er... ja de krant was weer laat deze week hè <lacht> nee. ik zeg ik ben een jeep en ik woon hier boven oh oh met zoveel. het is schrok echt ik zeg alleen oh alleen komt u verder het schept gelijk een band hè, dat het alleen zijn ik zeg heeft u geen last van mij want ik trommel soms wat Ze zegt, woon je in dat kleine kamertje daarboven? Dat kan het toch niet, jongen? Ik zeg, ja, Amsterdam, hè. Vind maar eens iets. Vooral met dit uiterlijk. Hé. Hey. Aan de telefoon hoor je het niet, hoor. Maar als ik voor de deur sta, dan is het... Hé, hey, nee, hij is net weg, die kamer. Ja, nee, hij is... Nee. nee. <laughs> Oké. Okay. Nou, zegt ze, ik heb een tip voor je. Hiernaast komt het huis vrij, dat is van de gemeente. Maar er komen eerst vier maanden lang asielzoekers in. En ik had het al gehoord in die straat. Er kwam een gezin asielzoekers, bij ons in de straat wonen voorlopig. En iedereen was woest in die straat. Ik ook. Toppunt van integratie. Een Marokkaan die bang is voor asielzoekers. <lacht> ik dacht, hé, hey, wij waren hier eerst, hè? <lacht> waar ben ik nou bang voor? Ik denk, nou, ik versta die mensen vaak niet. Uh, ze hebben een hele andere cultuur. Andere normen, andere waarden. Ja, dat hoeft voor mij niet. Tenminste, niet bij mij in de straat. En dat kun je gewoon zeggen tegenwoordig. Daar schrikt niemand meer van. En op een gegeven moment komen ze er te wonen naast je. En dan ga je ze ontkennen. dat is veel erger, hè? Want ik zag ze wel. Ik liep elke dag langs het huis, Dan keek ik toch even naar binnen stiekem. Zo, wat een hoop. <lacht> dan liep ik weer voorbij en dan zag ik weer iets. TV, ze hebben nu al tv. Zo, dat gaat snel. <lacht> en op een dag loop ik voorbij. Staat er eentje achter het raam en die deed dit. En dat zag ik. Ik zei, ja, wat? Wat? En hij nog een keer zo. Ik zeg, wat? Maar hij begon erbij te glimlachen. En toen dacht ik, maar natuurlijk. Daar waar hij vandaan komt, is dit misschien wel Hallo? Oh, hallo. En ineens ben ik daar zo met die mensen met handen en voeten aan het praten, jongen. Ik zeg, hé. Hey. Zijn kinderen kwamen erbij staan, zijn vrouw. Ik zeg, is dat jouw vrouw? Mooi. Mooie. Mooie. Mooie muts. Mooi. Ik ben jouw buurman. Wij zijn buren. Buren. Buren. Ik zeg, kom. Kom, koffie drinken. Bij mij. Want zo ben ik, hè? Jullie, bij mij, koffie drinken. Koffie drinken. Koffie, drinken. Eh, <lacht> uh, eh, uh, bakkie doen. <lacht> nee, koffie, let op. Koffie drinken, komt ie. <lacht> koffie drinken, ja. Kom, nu meteen. Nu, nu. Kom op. Allemaal. Ik woon hier, hiernaast, op één... Beneden! Kom, en ik zie ze naar buiten komen en ik ren heel snel naar boven bij mij. En ik bekijk het over mijn raam zo, hoe ze bij die onderbuurvrouw aan het bellen zijn en het kloppen, jongen. Ja, dat is mijn humor. <lacht> maar die liet ze binnen, Die heeft ze binnen gelaten en ik kwam de buurvrouw tegen en die zei... Wat een aardige mensen, hè? Ik zeg, ja, hè? Ja, en wat, kun je, wat kunnen ze goed luisteren? Ja, ze verstaan je waarschijnlijk niet, buurvrouw. En het gezin wilde heel graag terug. We wilden zo snel mogelijk terug naar land van herkomst. Ik dacht, oh. Er zijn dus heel veel asielzoekers die weer terug willen. Maar een hoop ook niet, hè. Die blijven hier. Die vinden het hier heel goed en leuk. En die blijven hier voor altijd. Dat weet ik. Dat weten jullie. Dat weten zij ook. En dat gaat fout, hè. Maar ik heb het gezien hoe die mensen worden opgevangen. In een asielzoekerscentrum. Ik ben er geweest, die jongen, echt om te huilen. Die slapen daar met z'n acht op een klein kamertje... Uh, leren de taal niet daar, de cultuur, de normen, de waarden die, uh, die krijgen een fiets, echt waar, met een sticker erop deze is echt voor mij voordat ze problemen krijgen daar in de stad ja. en als ze het centrum uitkomen hebben de winkeliers bordjes opgehangen met één asielzoeker tegelijk naar binnen ja, dat is zo en dan mogen ze blijven, na vijf jaar komen ze de maatschappij in en dan gaat het helemaal fout en daarom heb ik een plan bedacht om die mensen op een zo snel mogelijke manier te laten integreren Dan dat gaat maar op één manier, dat gaat met z'n allen daar heb je echt werkelijk iedereen voor nodig Iedereen, één dagje, één dagje. Kost je maar één dagje. Je loopt naar een asielzoekerscentrum toe op een doordeweekse dag. Dan neem je zo'n asielzoeker een dagje gewoon mee naar je werk. Ja? Oké, we beginnen in Amsterdam met een halve dag. ja? Een halve dag. Neemt hem mee, stel je werkt op kantoor, neem je mee naar kantoor. Zet je stoeltje naast je bureau neer, ga even zitten. Stel me voor aan de meisjes en jongens van kantoor. Die hebben het ook allemaal mee genomen, dat van een zwijn aan elkaar. Voor de rest doe je niks. Jij gaat gewoon aan je werk, hij ziet dat, dus hij raakt gemotiveerd. Ja? Hij hoort de hele dag de Nederlandse taal om zijn oren. Dat pik je natuurlijk veel sneller op dan dat hij daar in het centrum zit. En het kan bij elk beroep, hè. maakt niet uit wat je doet. Sander, wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe ik in het dagelijks leven? Ja, je gaat de vraag herhalen, wat doe ik in het dagelijks leven? Wat doe je in het dagelijks leven, Sander? Financieel analist. Wat, hè? Financieel analist? Ja. Nou, doe jij de financiële uh, dingen, ja? Dat kan altijd! maakt niet uit, al werk je bij de Albert Heijn. Je hebt van die kassa vrouwen, die zijn zo langzaam. Nou, stoeltje naast de kassa voor zo'n jongen of een meisje. Kun je hem dingetjes leren. Tuut, brood. Brood, heel goed. Tuut, hagelslag. Ha, doen we een andere keer, is te moeilijk. Het maakt niet uit. Het kan bij elk beroep. <tied> voor muziek. Ja, ik kan me dat voorstellen. Dat je daar een beetje bij nadenkt van, wat is dat dan weer? Maar het is eigenlijk een heel leuk muziekje. Het is van... Uh, Al zou je dat niet denken. <coughs> het is... Uh, het komt van het album Wings at the Speed of Sound. Dat is dus van Paul McCartney en Wings. Alleen, uh, het stukje werd, uh, uh, als ik het goed heb, oorspronkelijk geschreven door zijn vader, Jim McCartney. En uh, die was zelf trompetist uh, in de jaren dertig en zo. En ook in de 40 Die speelde zelfs ook in zo'n soort Dixieland band. Zou ik maar zeggen. Zo'n veel band. En uh, dit liedje dat heeft hij volgens mij geschreven. En Paul McCartney die heeft het toen als eerbetoon aan zijn vader. Op het album Wings at the Speed of Sound gezet. Want McCartney was natuurlijk wel een beetje een familieman. Zie nog. En uh, had heel veel respect. Ook voor zijn vader en dat soort dingen. Uh, dus, uh, nou, Walking in the Park with Eloise heet, heet, uh, heet het liedje. En u kunt het, als u het nog eens wilt horen, terugvinden op het album Wings at the Speed of Sound. Want daar staat het op, als het ware. Ja. Dit is Traffic. Steve Winwood, Dave Mason, Jim Capaldi. En Chris Wood, vooral niet doorgegeven. Hold in my shoe. van die prachtige bands uit uh, eind jaren 60. Traffic, Steven Wood, Chris. Uh, uh, Chris Wood, uh, Jim Capaldi en Dave Mason. Dat waren ze. Traffic en het liedje dat heet The Hole in My Shoe. Zo. Huh? hand Traveling Wilburys. The Wilbury twist. There ain't never been nothing quite like this. Come on, baby, it's the Wilbury twist Lift your other butt up the buttons for your ass. Get back up, get back up, punch teeth in the glass. In the glass. Ain't never been nothing quite like this. It's a magical thing called the Wilberry twist. Rustige gezelschap, mag ik wel zeggen. De Travel in Wilbury's. Zo'n uh, prachtige band waar. Uh uh, een aantal grootheden aan meededen, Waaronder Tom Petty... Uh, Roy Orbison... Uh, Jeff Lynn, George Harrison en uh, uh, Bob Dylan. En uh, nou, <laughs> dat is toch wel even een, een groepje, niet? Het, uh, het heeft niet zo lang bestaan eigenlijk. En het uh, is vooral natuurlijk ook gestorven door... Uh, de vroege dood van, uh, van Roy Orbison... die uh, als zanger erbij was. En uh, niet te vergeten ook natuurlijk... de vroege dood van George Harrison. Dan uh, waren er al een aantal... Uh, grote jongens, er niet meer bij. Dus uh, dat uh, was jammer, want ze hebben hele leuke muziek gemaakt. Uh, met, natuurlijk, en dat is zo leuk als dus je zo'n gezelschap met elkaar hebt, met uh, composities van alle leden. En dat heeft echt in hele mooie liedjes uh, uh, geresulteerd. Nou, dit was een uh, wat ruigere versie, zou ik maar zeggen, van nummer, de Wilbury Twist, van de Traveling Wilburys. En um, ja, we hadden het straks over Steve Winwood. Hè? Dat, dat is ook wel leuk. Dat hadden we straks even over uh, in Traffic. Maar dat, uh, dat weet u waarschijnlijk niet. Maar weet u dat, dat die man ook op een gigantische manier jazz kon spelen? Ja, dat kon hij echt. En dat deed hij al heel vroeg in zijn carrière. Want als u het singeltje heeft van uh, Gimme Some Love in de Engelse Persing. Uh, niet later de Amerikaanse remake, maar de Engelse Persing. En u draait dat om, dat singeltje. Dan krijg je dit te horen en dat is Steve Winwood op orgel en dat is op hammond en het is. Nou, je zou bijna denken dat het Jimmy Smith was. Spencer Davis Group. Het zou zo in euh, CFM Jazz op zondagmorgen terecht kunnen hoor. St Stevie Winwood dus. Ehm, met euh, zijn maat toen de tijd uh, van uh, de Spencer Davis-Groeg. Dat is 1966 of zo een beetje de, dit nummer. Uh, Hij was toen de tijd de achterkant van uh, de flipside, zeg maar. De B-kant van, uh, van Gimme Some Loving, de, de Engelse pers. Ik weet niet of dat ook met de Amerikaanse was. Want u weet, daar zit verschil tussen. De Amerikaanse versie was een beetje vercommercialiseerd. Met een kouwel uh, erbij en een, en een dameskoortje erachter en zo. Dat moest dan voor de Amerikaanse markt moest dat. Uh, de Engelse versie is veel puurder. Dus alleen echt gewoon de band. En op de beekant uh, van die single, uh, daar stond dus dit nummer. Blues in F heet het. En uh, ik weet nog dat ik in de tijd toen ik daar pas mee begon, zelf ook nog geprobeerd heb om dit na te spelen. <lacht> nou, dat ging dus niet. Uh, <coughs> Steve Winwood dus. en uh, Nou, hij deed niet onder voor, uh, voor Jimmy Smith. Zou ik maar zeggen. Echt niet. Zo, oké. Okay. Nou, dan hebben we dat ook. Dit is nieuw. Het is nog mooi ook. I'm jealous. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down I get angry, baby, believe me I can love you just like that And I can leave you just as fast But you don't judge me Cause if you did, baby, I would you too No, you don't judge me Cause if you did, baby, I did you too Cause I got issues Get mad and you break things Feel bad, try to fix things But you're a perfect Poorly wired circuit And got hands like an ocean Put you out, pull you back in Cause you don't Judge me Cause if you did, baby I would judge you too No, you don't Judge me Cause you say was uh, Issues. En dat het meisje heet Julia Michaels. En ook dit is nieuw. James Blunt. Yeah, I've called a dick. I've been called so many things. Love me better. I know I done some shit that I admit deserves it, but that that don't mean it doesn't sting. Standing outside a ball Would have said you're beautiful But I used that line before And I had my share of shallow nights Cause I was scared to get it right So I was hanging with whoever But baby, then you been times I gave myself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 James Blunt. Een van de nieuwe releases van uh, deze week. En dat doet heet Love Me Better. myself to someone else, someone lesser than you. Love, love, love me. Love me better. Nou, denk het niet. Vraag het maar aan je vrouw. Lijkt me beter. <laughs> Nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door. Eh, met jezelf dus, ja. ja. Ja, Dolly is er niet. Dus je moet het met zelf doen, hè. Ja, het is niet anders. Goed, nou, dan gaan we nu De gemeente Zandvoort heeft een uh, eigen begraafplaats. Met een uh, zeer sfeervol en groen karakter. Overledenen kunnen worden begraven onder de bomen. In de bomenrijke lanen. Maar ook in een prachtig open veld. Voor, eh. Uh, voor asbestemmingen heeft de Algemene Begraafplaats Zandvoort uh, verschillende mogelijkheden. U kunt kiezen uit een urngraf of een urnnis. Maar ook de plaatsen van, uh, uh, het plaatsen van een asbus in een graf behoort tot de mogelijkheden. De begraafplaats kunt u ook een heel mooie dierenbegraafplaats vinden. Meer weten? Kijk dan gewoon op de vernieuwde website van www.begraafplaatszandvoort.nl. .no. Ja, nou, ik ben nog niet van plan om erheen te gaan hoor. is ja, bezoek, maar niet om er te gaan liggen. Echt niet. De verdachten die vorige week zijn aangehouden. tijdens een grote politieactie tegen de Hells Angels in Haarlem. blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris uh, woensdag bepaald. Donderdagavond 26 januari werd een inval gedaan. in het clubhuis van de motorclub Hells Angels. aan de Baljueslaan in Haarlem. De aanwezige leden werden aangehouden. Ook werden leden opgepakt in andere woningen in Haarlem... En een, en een gevangenis in Heer Hugo Waard. Er werden negen mannen en een vrouw opgepakt. Zij werden verdacht van onder andere afpersing, bedreiging, geweld en brandstichting. De aanhoudingen komen voort uit een onderzoek dat in 2015 is begonnen. 29 zaken zijn uitvoerig bekeken... De laatste dagen komen er bij de politie berichten dat in onze omgeving meerdere kentekenplaten zijn gestolen. Uw garage kan uw kentekenplaten middels eh, popnagels vastzetten. En zo voorkomt u niet alleen diefstal, maar ook verlies. En uw kentekenplaten toch gestolen, doe dan direct aangifte en voorkom misbruik. En dan vind je ze terug op een gestolen auto of zo. Als de Formule 1 kalender kan worden uitgebreid... ...staat circuitpark Zandvoort bovenaan het verlanglijstje van Formule 1 fans. Dat lijkt uit een poll van de Britse betaalzender Sky Sports. 16 met 16.000 stemmen laat het circuit van Zandvoort... Eh, ...miljoenen steden als Londen 13.000 stemmen... ...Johannesburg 12.000 stemmen... ...Las Vegas 8100 stemmen... ...en New York... 6200 stemmen. Ruim achter zich. De nieuwe Formule 1-eigenaar Liberty Media ziet het wel zitten om het aantal races, nu nog 20, uit te breiden. De voorkeur van voorzitter Chase uh, Carey, opvolger van de onlangs teruggetreden uh, Bernie Ecclestone, gaat uit naar circuits in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Fans denken daar echter heel anders over. Zij zien de racemonsters in de toekomst liever door de duinen scheuren... dan in Londen, Las Vegas of langs de wolkenkrabbers in New York. Kort na de overwinning van Max Verstappen op het circuit van Barcelona... schat circuitdirecteur Erik Weijers de kans op een Grand Prix in Zandvoort... in de komende 10 jaar op 50%. Om het zover te laten komen is er volgens Weijers vooral heel veel geld nodig. Behalve zo'n 15 à 20 miljoen per jaar voor het bestuur van de F1, van de Formule 1 dus, moet er ook flink worden geïnvesteerd in de capaciteit van het circuitpark. Het terrein moet plaats bieden aan zo'n 150.000 toeschouwers. Maar nou, dan mogen we nog wel wat uitbreiden. Hè? Maar het zou natuurlijk prachtig zijn. Circuit terug, of de, de Grand Prix terug in Zandvoort. Wow, en dan wij CFM op de eerste plaats om verslag te doen. Yay. Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, stel je dat toch eens voor, zijn jongens. Konkeren met de, de, de Formule 1 weer in Zandvoort. Jongen, jonge. Er staat gaat de hele provincie Noord-Holland vast. Maar goed, laten we het over het weer hebben. Het blijft vandaag droog. En zo nu en dan schijnt ook de zon. Ja, zie je hem. Uh, de wind waait matig uh, aan zee vrij krachtig uit het zuiden tot zuidoosten... en de temperatuur stijgt naar 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het overwegend bewolkt... met uh, wat meer kans op lichte regen en motregen. Het koelt af naar 7 graden. Morgen is het weer droog met vrij veel bewolking. En zo nu en dan schijnt ook de zon. En bij een matige zuidenwind stijgt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. En dat was het weer. It's when the night begins I'm at an Because I need Your love so well I need some love. to mine Need someone to stand up and Tell me when I'm lying When the lights are low And it's time to go That's when I. van Peter Green en uh, Fleetwood Mac. die was de helft korter dan deze. Maar dit is wel erg mooi hoor. Dit is uh, Gary Moore is dit. En uh, was dit. En uh, die kennen natuurlijk ook maar Still Got The Blues. Maar deze versie van Your uh, Love So Bad vind ik toch eigenlijk wel heel erg mooi hoor. En vooral ook omdat hij ook wat langer duurt. En toen de tijd was het natuurlijk een singeltje. Moest hij na 2,5 minuten worden afgebroken. Maar uh, dit is nog wel even wat anders. Gary dus en Need Your Love So Bad. Het uh, bekende hitje van uh, Fleetwood Mac. Wat eigenlijk niet door hun geschreven is, maar gewoon oude blues was. Maar goed. Oh, we houden nog even in de blues. Ja, zwaar ook. Dit is ook wel erg lekker trouwens. Dit is ook blues. Het heet uh, Key to the Highway. En dus nieuwe niemand van Derek en de domino's. Met Clapton natuurlijk. Hoor, Derek en de domino's. Ja, het duurt nog veel langer. Maar ik, uh, ik kijk op de klok. En dan zie ik zo. Nou, nou dan gaan we dan niet redden. Ik heb nog iets uh, wat ik u heel graag wil laten horen. Omdat ik dat ook weer... Dat is het leuke van, van, uh, van Spotify. Hè? Je krijgt af en toe krijg je van die heerlijke suggesties. En dan kom je achter dingen. En denk je, verrek, hey, dat is mooi. En uh, dan is dit er ook eentje van. De 40th anniversary vers version van uh, de nummer Key to the Highway. Maar uh, ja, sorry. Uh, andere keer draai ik mijn helemaal, want hij duurt bijna zes of zeven minuten. Ja, en ik moet ook een beetje op de klok kijken. En ik wil ook het volgende nog even laten horen. Want ik kwam van de week eh, weer een prachtige afspeellijst tegen van Simon en Garfunkel. En eh, dat is natuurlijk helemaal geweldig. En toen vond ik een live versie van het moment dat het beroemde nummer Bridge Over Troubled Water eh, net uit was. Of misschien nog niet eens uit was. Want het wordt echt geïntroduceerd door Hart als een nieuw song. Nou luistert u, want hij is vreselijk mooi. Ik denk dat de opname uit 1969 is. Ergens in New York opgenomen. En het is heel erg de moeite waard. Luister en huiver. This is also one of our new songs. It's called Bridge Over Troubled Water. dry As comes. I Is dit mooi of is dit mooi? Echt een geweldig mooie versie. En toen was het nummer nog nagelnieuw. Want uh, ze hadden hem toen net de LP opgenomen. En het mooie van deze versie is dat... de originele pianist die het op de plaat ook speelt... Larry Nectal, dat hij dat hier dus ook doet. En Later hebben ze het, het stuk in, in, bij het beroemde concert van uh, Central Park... hebben ze dat ook gedaan, dit stuk... Maar die pianopartij kon echt niet in de schaduw staan bij wat hier gebeurt. Dit was echt gewoon de echte partij zoals die hoort te zijn. Ja, en um, ik, vond, ik vond dat van de week en ik had deze opname nog nooit gehoord, maar ik vind het mooi. Ja, en zo zit het er wel weer op. Nou, dat was wel wat minder fun hoor, zonder Dolly. Zo in je uppie. Nee, dat is... Nee. Dolly toch leuker, ja. Dan staat die Corvo die, die, die Bart van der Meer, die staat wel een beetje te glimschateren naast me. Maar dat kan, dat kan toch niet tegen Dolly op, hoor. Nee. <lacht> nou, dat was hem wat mij betreft. Ik uh, ga uh, weer proberen thuis te komen. En uh, uh, ik ben er weer volgende week. Dinsdag, samen met Angela. Bij een nieuwe aflevering van Zierfamilist. Family. En, uh... Zometeen natuurlijk uh, het Lucifers doosje weer. Met hele leuke muziek. En uh, hele mooie muziek ook vooral. En de sterk presentator Bart van der Meer. Oh, yeah. Hij, kle Hij kleurt nu tot in zijn boordje. <laughs> U, uh, fijn weekend. en uh, nou ja, uh, Tot volgende week. dinsdag maar weer, Dan gaan we weer vrolijk verder met de lunch. Bedankt voor het luisteren. Oh ja, en wat ik ook nog even moet zeggen. Uh, mensen die proberen in de autoradio uh, de zender te vinden. Helaas. Want uh, onze zender ligt eruit. Uh, of liever gezegd het uh, signaal van uh, yeah, die provider daarin uh, waar die zender staat ligt eruit. Dus helaas geen signaal. Maar goed, u kunt altijd luisteren via eh, natuurlijk de computer. Dat kan altijd. Nou, fijne weekend en... Eh, Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.